Klosowski maar één iets te zeggen, enkele, één enkele ja, zin die een oude band had met zijn werk die men min of meer aan ontleent zou je kunnen zeggen, en die zin is, zeg Pierre Klosowski en je zult begrijpen. Dus in feite hoe dat men zijn theorie zou kunnen samenvatten wat men zou kunnen zeggen over hem, bij hem staat natuurlijk niet Pierre Klosowski, bij hem staat er een andere naam. En dus daar heb je al één van de bestanddelen namelijk dat de naam heel geel wezenlijk kan zijn in een verhaal. Binnen de taal dus heeft de, de naam een speciaal statuut. En je zou kunnen zeggen, voor mij of voor andere luisteraar, kijkers, dat Klosowski zo een naam is die horizonten opent, die het verleden, het geden en de toekomst in feite laat verstrengen op één moment samen bij jou binnentrekken en daar iets teweeg brengen. Dat is dus één in wezenlijk aspect. Anderzijds zit je al in moeilijkheid met de taal zelf. De taal die schiet al te kort onmiddellijk. Namelijk, als ik zeg begrijpen, u zult begrijpen, dan, uh, ja, dan is het niet echt rationeel begrijpen. Het is misschien eerder een diep aanvoelen, een soort resoneren, een soort uh, Raken, een soort meegesleept raken, dus het is, het is ja, een soort libidinaal begrijpen als, de, als die twee woorden al kunnen samengaan. Het is dus in feite hoe, hoe men Pierre Krasovsky zou kunnen zeggen van kijk, dat is het. En niet die uiteenzetting, maar gewoon wat het teweeg brengt. Als dat zou kunnen overkomen, die ene zin dus die ik even herhaal, van, zeg Pierre Krasovsky en u zult begrijpen, Dus die Pierre Krasovsky zou moeten het teweeg brengen, misschien kouwe rellingen over jouw rug laten lopen. of. Ja, of jou weet ik wat aan. Dus dat is in feite wat, ja, wat Pierre Klosowski teweeg brengt, of te bieden heeft, of realiseert. De naam van, van Klosowski dus, uh, ja, die kom je tegen, of ja die kom je niet tegen in, in Nederland, of praktisch niet tegen in Nederland. Want dus ja, het is een soort onbekende, het is de grote de onbekende, zal ik maar zeggen, in Nederland. Uh, wat, wat, wat raar is, voor de bataille die, die dringt een beetje door, daar, daar leeft iets rond. En in die, zing, die, in die kringen zou je hem kunnen tegenkomen. En misschien in zijn spoor dat er toch ook een, een Klosofkiaans spoor getrokken wordt uh, in, in de lage landen, zal ik maar zeggen. In Vlaanderen, dus ook Nederlands taalgebied, daar leeft het wel een, een beetje. Bijvoorbeeld in de Galerie Aard in Antwerpen, daar zijn er... Me of meer regelmatig tentoonstellingen van, van zijn tekeningen. Vertalingen zijn er dus nooit gekomen, wel zijn er in de 60 jaren, denk ik, een aantal kleine, uh, kleine, uh, kleine artikelen geweest uh, rond zijn, zijn werk, rond het publicatie van hem, ook in Vlaanderen. Dus er zijn een aantal zaken gebeurd. In Nederland is dat heel minimaal. Dus schijnbaar, ja. Slaat het niet aan of dringt het niet door. Het is misschien vreemd aan, aan de cultuur. Wat, wat, ja, wat raar is, en daar kom ik straks nog op terug, is dat zijn broer, dus, uh, Balthus, die zie je dus onge ongeveer wekelijks als ik overdrijf in de krant. Dus reproducties van schilderijen van Baltus, die zie je. En misschien is dat ook een spoor om Klosowski dus op, op weg te zetten om in Nederland uh, ja, voedingsbodem te geven. Dus uh, ja, dat zou, zou ik heel mooi vinden. Dus. Uh, potentieel is het nogal heel veel mogelijk om Klausowski te introduceren. Dus die is ja, met, van, met van alles bezig. Ik bedoel niet zeker niet puratief, Die is echt ja, heel gedreven bezig. Eerst is zij begonnen uh, filosofisch, uh, filosofisch werk rond Sade, rond Nietzsche. Nietzsche heeft dus heel veel invloed gehad in de perceptie van Nietzsche in Frankrijk. Dus heel groot invloed gehad. Nietzsche en Cercle is een van zijn... Zijn niet-interpretatie die ja, Foucault, uh, Deleuze, heel erg gestimuleerd heeft, die heel erg goed onthaald is. Dat is één punt. Daarnaast heeft hij dus romans geschreven die heel moeilijk om te lezen zijn, die heel moeilijk te vertalen zijn volgens mij, ook, want het is een soort archaïs Frans dat daar ter sprake komt, dus dat zou natuurlijk wel vertaalbaar zijn, maar toch is dat heel moeilijk, denk ik, om te vertalen, dus dat zijn romans, uh, Robert de Soir is zo'n roman, uh, Le de Diane is een soort uh, herschrijving van de mythe van Diane en Acteon. dus dat is een heel, heel moeilijk boek, vind ik, en uh, een tweede luik zou ik kunnen zeggen, een derde luik is dan uh, zijn tekening, dus heeft um, tekeningen gemaakt die heel bijzonder zijn, omdat ze, ja, omdat heel grote, levensgrote figuur zijn die hij tekent, uh, vooral Robert, dus de, die ook in Robert Zwaard dus, uh, voorkomt, die dan getekend wordt voluit met uh, allerlei mensen erbij. En ja, dat zijn, zijn tekeningen. Ja, daarnaast kan je dus nog in de films kunnen tegenkomen. Dus uh, hij heeft een aantal films gemaakt uh, rond uh, ja. samen met Pierre Ruca. Dus ook rond Robert terug, dan speelt hij zelf een van zijn hoofdfiguren die hij beschreven heeft, die hij getekend heeft. Dan gaat hij dus die spelen. En daarvoor heb je hem ooit keer kunnen zien, maar ja, die is wel in Nederland te zien geweest, maar niemand heeft dat dus waarschijnlijk opgemerkt omdat als je Klosowski niet kent, dan, dan zie je het niet. Dus in de film van uh, Bressot, Zaar balthazar speelt hij dus de rol van molenaar. Een, een geel vervelend mannetje, maar dat dus, ja, heel vrekkig, ja heel typisch gespeeld, dus, maar misschien moet je een naam kennen voordat dus, uh, jou bijblijft of jou opgevallen is dat is zo'n beetje wat hij doet, hij heeft ook heel veel vertalingen gemaakt nog, dus zowel uit het Duits als uit het, uh, uit het Latijn heeft hij dus vertaling gemaakt die soms omstreden waren, omdat hij dus, uh, ja, het beeldende van de taal, dat wel in het Duits zit hem. en dat wel in het Latijn zit en dat moeilijk in het Frans is, heeft hij dat beelden, even trachten, dus over te, te vertalen, over te, te brengen. En dat dus jou ja, werd een een, voor sommige mensen een raar Frans, zo, van, zo spreekt men geen Frans, maar dat is ook geschreven, dus in die zin uh, zijn er heel veel discussies rondgekomen. En heeft, ja, een bepaalde mensen hebben hem uh, heel sterk uh, geloofd, bijvoorbeeld uh, Pierre uh, Leris, dus de grote vertaler van, uh, van Shakespeare in Frankrijk dan. Die heeft dus heel lovend uh, gereageerd, ook Foucault heeft heel gereageerd. En een aantal andere mensen, zoals Souve, dus uh, waar zij zelfs mee samengewerkt had, die vonden... Uh, ja, uh, dat hij toch problematisch was dat men dus toch zo geen vertaling gemaakt dus ja dat is zo'n beetje het beeld van van Klausowski en dan, dan ja, naast dat beeld is dan altijd de naam, want ik zei van het is vooral de naam die belangrijk is. En die naam dus die is ons, ons, of die is kom overwaaien naar Frankrijk, want is in 1905 in Frankrijk in Parijs geboren, maar uit een Poolse familie. Zijn vader was dus uh, uit uh, Breslau, uh, dus die man gepromoveerd was in de kunstfilosofie. En zij dus naar Parijs gekomen, was getrouwd ondertussen met uh, Paladin. Klosowska, dus noem ze in feite, maar door huwelijk is uh, Klosowska gaan noemen. En uh, die hebben zich gevestigd in Parijs. Uh, daar is uh, Klosowski, dus Pierre Klosowski, geboren in 5. En drie jaar later zijn broer, die ik al vermeld had, is de kunstschilder Balthus Balthasar Klosowski. Dus die is daar uh, dan ook geboren. En zij waren van uh, Poolse adel. Maar met toestand in Polen, politiek toestand zijn ze daar dus, of zijn hun ouders daar al verdwenen. Dus, dus ook iets fascinerends in feite. Krosowski de Rola dus uh, dat is de adellijke familie en uh, ja, zoals ik zegt, misschien is dat ook iets wat fascinerende van die naam, dat is ons westerlingen, um, dat wij gefascineerd raken door adel, wat dat juist is en wat dat betekent, die bloedsband en uh, al die zaken. Dus uh, dat is misschien ook iets van het fascinerende dat aan de naam zit. Dus dat is Klosowski die dus in Parijs terechtkomt en die uh, daar uh, ja, een, een vrij eigenaardige jeugd gehad heeft, die zelf zegt van die staat onder het van de cultus van beelden omdat dus in zijn familie, zijn vader had dus veel met kunstgeschiedenis uh, te maken, die was zelf collectioneur van kunstwerken uh, en daardoor krijg je dus heel veel beelden die dus iedere keer opdoken of die iedere keer mijlpaal waren in zijn, in zijn jeugd dat is één punt, en we waren ook sterk katholiek, dus daar krijgt men ook die, ganze, die beelden, cultus die in de katholieke kerk dus uh, zeker in die tijd uh, nog leefden, en dat bepaalt zijn jeugd, dus dat hij heel sterk bepaald is door beelden en je ziet in feite bij uh, Balthus, bij zijn oudere broer, dat hij dus rechtlijnig de weg volgt, kan men zeggen dat hij zelf overstapt naar het, het schilderen, het beelden maken dus geschilderde beelden maken terwijl Klosowski zal de omweg maken via de taal dus die gaat dus eerst schrijven uh, vertalen, uh, filosoferen dus taal, taalkundige praktijken, zal ik maar zeggen om uiteindelijk, wat hij dus doet Sinds de 70e jaren praktisch niet meer te schrijven, nog een keer een voorwoord, maar dat is heel minimaal, en alleen nog maar zich toe te leggen op het maken van uh, tekeningen. Dat dus is ja, wat hij nu doet: tekenen met zijn kleurpotloodje, die grote vuil papier dus, uh, tekenen. Dus uh, wat er dus gebeurt, en wat hij de baas zegt in zijn jeugd, maar dus de, dat wordt vrij vertroebeld, omdat dus de Eerste Wereldoorlog uitbreekt en zij zijn Duitsers. Dus, zij komen dus uit, uit, uit Breslau, dus dat, was, dat was Duitsland. Uh, toen, ja, dus Die grenzen zijn daar een verschoven in die tijd. Dus zij zijn Duits sprekend, ze hebben ook de Duitse nationaliteit. Uh, die Poolse adel, want die was dus gevlucht. Zeg, en er zijn Duitsers geworden en uh, zij leven als Duitsers in, uh, in Frankrijk, wel onder de Franse cultuur, met Franse taal, maar zij, als de oorlog uitbreekt zijn zij dus uh, vijanden en moeten zij terug en komen zij dus een, ja, zeker tien jaar in moeilijkheden van, van het een naar het andere trekken, leven bij familie, uh, financiële problemen en zo trekken zij dus in feite Hanse. Niet Frankrijk en ook niet Nederland, maar dus Duitsland, Zwitserland, trekken zij rond, Italië voor een, een beetje. Dus daar uh, verplaatst zich van het een naar het ander en dat geeft een situatie van ontworteld zijn zijn. Het woord zelf uh, heeft hier enige betekenis. In de zin van dat dus, uh, het is een woord dat Rilke gebruikt voor de twee uh, jonge Klosowskis, uh, Baltus en, uh, en Pierre. Want die kent dus uh, de familie vrij goed. Hij is een vriend in huizen. En het is zelfs een, uh, ja, een heel nauwe band geweest tussen Balladine Klosowska, de moeder van uh, Pierre, en Rilke. Die hebben ook een correspondentie die gepubliceerd is. En waar ze dus schrijven, ook over de kinderen, zo weet men, een aantal feiten uit, uit hun jeugd wat er dus gebeurt en Rilke zal um contact nemen met Sire bijvoorbeeld, omdat uh, Klosowski terug naar Parijs wil. Die wil in feite in Parijs ja, gaan studeren uh, aan de toneelschool uh, van uh, denk eens, Revue Colombie, van de, de, het theater. En uh, dus Rilke die schrijft naar Gide van, of hij dus niet kan bemiddelen dat hij daar komt. En daar komt het ongeveer in orde, behalve uh, Klosowski krijgt geen pas om uh, geen visum om uit te reizen, dus dat springt af. En als hij het volgend jaar, dus dat, als dat wel in orde is, dan is die van de school opgegeven, dus dan kan hij dus niet beginnen daar, maar hij komt wel in contact met Sire. en Sire heeft er zelfs aan, over nagedacht uh, om hem secretaris te maken. Dus secretaris zijn van een auteur zoals Sire of van een auteur überhaupt, in Frankrijk in die tijd betekent iets. Bijvoorbeeld als je Les Faux Mon gaat lezen, dus de valsmonsters van Sire, dan zie je welke complexe problematiek dat dat dus geeft uh, om... om Secretaris te zijn van zo'n een, een schrijver. Dat zijn in feite allemaal kunstenaars in spe, dus uh, potentiële schrijvers, en die worden zo ge, gesocialiseerd, zal ik maar zeggen. En die krijgen dus dat ze zelf gaan schrijven, dat ze zelfs bepaalde correcties doorvoeren in het manuscript van hun, uh, hun, hun, hun baas, hun meester. Dus dat, dat zijn de zaken waar uh, Sklosowski mee uh, opgroeit. Alleen is zij dus nooit uh, secretaris geworden van zide, want ja, die. Ja, die lijkt toch heel verschillend. tussen uh, je kan zeggen dat Klosowski dus heel vrij opgevoed was in de katholiek milieu, en er, uh, een Zierde toch die protestantse, strenge situatie gekend had. En dat, ja, dat wat fascineerde Zierde, was gefascineerd door jonge, jonge jongens, zal ik maar zeggen. Dus die was heel gefascineerd maar um, ja. Uiteindelijk, wat, ja, het werk werd dus niet gedaan, dus fascinatie was er wel. En dus die fascinatie heeft een tijd geduurd. En Klausowski zegt van zichzelf dat hij ook niet de discipline had achteraf om, uh, om dat te zijn. Hij, was dus, ja, hij, hij dacht dat kunst maken, zoiets creatief zijn was, zo spontaan uh, dat dat opborrelde. En uh, hij mist de discipline, hij zei, van die had ik van Rilke kunnen leren. Maar toen was ik ja, te jong of was ik te veel bezig met machines om... Uh, om, om daar mijn profijt uit te trekken. En het is dus later door met bataille in contact te komen. Bataille die dus er altijd op uit was om leerlingen te hebben en om volgelingen te hebben, zo'n kringetje rondom zich. Dat uh, dus Klosowski zegt van ik was met andere dingen bezig, al ik was met een zadenimplantatie bezig die van mijzelf was. Daarmee ben ik dus niet zozeer door. Uh, Bataille meegesleurd om in zijn kringetje te gaan functioneren. Maar ik heb wel geleerd van hem om, om hard te werken, om uh, trachten te, te verwoorden, wat dus de, in de dagelijkse taal niet meer verwoord wordt, wat dus vrij makkelijk vergeten wordt, omdat het zo, zo moeilijk grijbaar is, zo moeilijk vertaalbaar is, zo moeilijk onder woorden te brengen. Dat is, ja... Dat, dat, dat vergeten wij in onze dagse taal en dus daar heeft hij wel geleerd dat dus Bataille juist met die extremen, met die uitersten, met die grensoverschrijdingen bezig was en dat hij die wou verwoorden. En dat is een stuk ja, discipline, een stuk intellectuele strengheid voor zichzelf die hij geleerd heeft bij, bij Bataille. dus uh, in 1905 geboren, in, ja, in de oorlog rondgetrokken in Duitsland bij familie en in uh, Zwitserland. Dan komt hij dus pas in 1923 terug in, in Parijs, dus dan is hij iets van 18 jaar. Uh, dus in het begin is heel erg belangrijk. Dat zwakt een deel af en uh, komt tijdens in de kring van de psychoanalyse in het begin van de dertiger jaren. Dus de psychoanalyse, de eerste school van psychoanalyse wordt dan opgericht en hij is secretaris van een van de grote psychologen, de uh, die daarmee bezig is. Komt dus in de kring van Marie Bonaparte en zijn eerste Sade-artikel zal dan ook gaan over uh, Sade en de psychoanalyse. Dat Sade zogezegd een, een negatief oedipuscomplex heeft. Dat dat hij dus er eeuwig spijt van heeft, dat hij dus zijn vader verlogen heeft omwille van zijn moeder te adoreren, die dus in feite het niet waard was. Dat is zo'n beetje stramien van het eerste artikel dat dus verschijnt in de revue van de eerste school voor psychanalyse in, uh, in Parijs. Dus daar leert hij dan ook Lacan kennen en zo, dus komt hij dus met heel veel mensen in contact. Maar dus die sfeer is toch benauwend? of? Bataille zegt dat iets zeer benauwd is, en die invloed van Bataille die dus uh, rond 34 gebeurt, als ze samen de colleges van Corsair vervolgen, waar dus uh, ook Merleau-Ponty was en waar Aron was, dus heel veel uh, intellectueel die het later dus gemaakt hebben, die dus uh, later dus heel belangrijk geworden zijn in Frankrijk, daar heeft hij dus die mensen minstens vaag ontmoeten hoe intens dat die banden zijn dus heel onduidelijk hij gaat wel zijn eigen weg heel dicht bij Bataille zou men kunnen zeggen want hij gaat mee als Bataille dus um Contra-attack dus opricht, samen met Breton is hij erbij. Dus hij, misschien nogal marginaal, maar dus hij functioneert daarin. En duidelijk aan de kant van Bataille, want dus Bataille en Breton waren dus onverenigbaar. Dat hebben ze een tijdje geprobeerd met die contra-attack. Maar als de zaak het elkaar spat, staat hij aan de kant van Bataille en gaat hij verder met de initiatieven die Bataille onderneemt. Een geheimgenootschap oprichten, Assifal. De tijdschrift ACFL, doet hij mee, college de sociologie wordt opgericht, daar geeft hij een aantal uh, lezingen, een aantal colleges. Dus daar zit hij duidelijk in die kringen. Maar tezelfde tijd, wat raar is, zit hij ook in katholieke kringen rond de tijdschrift Esprit. Dus uh, Van Bataille zou je dus niet verwachten dat hij dus uh, heel erg uh, gedreven is door het katholieke. Wel, sterk door het sacrale, door het religieuze, zou men kunnen zeggen, dat... Uh, Bind, of dat fascineert of dat houdt Klosowski ook bezig, maar hij weet dat toch nog altijd, uh, dus echt in katholieke sporen te, te houden of in katholieke sporen te brengen gezien zijn contacten met, uh, met Esprit, het uh, katholieke uh, Tijdschrift dat dus niet dogmatisch katholiek is, dat dus progressief was in die tijd, dat ook ecumenisch wil zijn. Dus daar uh, in die kringen functioneert hij ook maar vrij marginaal. Maar dus je ziet hem in feite steeds een beetje ja, in de marge lopen van alle belangrijke bewegingen die geweest zijn in, in de periode voor de Wereldoorlog, in de jaren dertig. Hoe dat zijn relatie juist is met, uh, met wat er dan historisch gebeurt, met het opkomend nazisme. Dus vrij moeilijk. Dus uh, ja, we weten dat hij in de kringen was. Die dus sprak over surfascisme, Dat is het zoiets als surrealisme, dat is het fascisme wel transcenderend te boven komen. Dus daar uh, bevindt hij zich. En uh, dat dat dus heel sterk afgewezen wordt door Benjamin, die al naar uh, Parijs gevlucht is, die daar functioneert. Die zegt van, dat is een gevaarlijk spuitje. Dus dat irrationele, dat uh, is wel boeiend is wel fascinerend maar daar kan je niet zomaar ongestraft mee omgaan. Dat kan niet zomaar in de politiek ingebracht worden zonder dat dat vergaande consequenties geeft. Eh, ik zeg nu niet zozeer de ideeën van, eh, van Benjamin maar eerder de ideeën van Breton. Breton was ook met het irrationele bezig maar eerder voor de literatuur en voor eh, de poëzie dus, eh, en daar krijg je die spanning, die fascinatie, maar dus in een artikel dat hij schrijft voor de oorlog in 1939 in Esprit heb je duidelijk een, een aanklacht tegen het nazisme en tegen de moordpartijen die, die er aankomen. Dus in die zin is hij wel duidelijk geweest. Uh, dan gebeurt er iets, iets raars, misschien ook niet raar. Wat dus, ik weet niet hoe dat politiek moet geïnterpreteerd worden. In feite is het zo dat hij tijdens de oorlog bij de Dominicanen in het klooster is. Hij treedt binnen in het klooster bij de Dominicanen en zal de hele oorlog bij de Dominicanen. Dus doorbrengen als novice dus en hij loopt dan in, uh, in een pij dus waar er dus grapjes over gemaakt worden als hij dus in een pij verschijnt dat lacan dus uh, heel uh, verbaasd is van hem in pij tegen te komen die zegt van het gaat toch goed het gaat toch goed gaat, goed, gaat toch goed in crescendo zegt Klausowski. <lacht> met uit angst dat ik dus een antwoord zou gegeven hebben <lacht> dus uh, dan krijg je dus die die grapjes die en nog andere grapjes alsof dat zich afvragen van gaat er nu een soutan verschijnen of gaat hij dus gewoon uh, in, in Burgen komen. Maar dus er zijn verschillende Soedan en hij loopt uh, zo rond. Zijn vrienden, dus, uh, die niet katholiek, niet christelijk zijn, dus die uh, vinden dat uh, de dus uh, Dominikanen een oudergebroed aan hun borst uh, houden en dat, dat, dat heeft van wel gekwetst dat ze zo over hem denken. Terwijl hij zegt van, het is dus de eerste keer dat ik een broederschap gevonden heb bij Dominikanen. Daar werd ik ontgaald. ze wisten wel dat ik niet zou blijven, dat ik daarvoor. De eigenaar of te vreemd was aan hen, maar zij hebben dus gemaakt dat ik die periode kon benutten. De periode dat ik bij hen was wilde zij zo Goed, zo intens mogelijk voor mij benutbaar maken om mijn mijn weg te vinden en dat is in zekere mate ook gebeurd. Zeg voor het eerst. We waren in die tijd op zoek naar een broederschap maar dat konden we schijnbaar niet vinden, niet in het geheimgenootschap, niet in de contacten met Breton, dat lukte nooit en in het klooster bij de was het de eerste keer dat hij dus iets ervaarde van een broederschap en dat broederschap is heel belangrijk theoretisch gezien in zijn saad interpretaties. analyses van uh, Klosowski krijg je dan heel sterk weer een reflectie op, op broederschap wat dat juist is, wat dat juist inhoudt. En hij ziet bij de zaad dat hij dus de revolutie zoals ze plaats of zich ontwikkelt, zoals ze plaatsvrijt, dat hij dus die afwijst op grond van de koningmoord. Hij zegt namelijk van op het moment dat men dus de koning vermoordt, vermoordt men ook de representant van God op aarde. En dan krijg je dat men dus in feite zijn zijn vader vermoord. Dus broeders die hun vader vermoord hebben, die kunnen alleen maar een band hebben zoals Kain, Zoals Cains broederschap, zegt hij. En dus daar vredt zich tegen. Hij is dus heel sterk tegen het feit dat dus ieder transcendentale dimensie verloren gaat, dat men alleen op een horizontaal niveau zal functioneren zoals onze democratie functioneren en waar de grootste groep de vijand kan aanwijzen. Dus daar is hij heel sterk tegen, dus vandaar maakt hij ook analyses naar de oorlog die er aankomt of de spanningen die er zijn. Zegt hij van nee, uiteindelijk dat, dat kan niet. Hij zal zich heel sterk verzetten in zijn geschriften tegen het feit dat men dus alleen maar broederschap zou hebben op grond van de dood van de vader. Dat geeft dus niet alleen een politieke analyse, maar dat geeft ook een kritiek op de psychoanalyse. Dat is echt onze identiteit is gebouwd op een vadermoord, dus namelijk Oedipus, die dus zijn vader vermoordt en daardoor zijn eigen ik realiseert. Dus daar gaat hij zich ook sterk tegen afzetten krijgen. Dus een soort politieke en psychologische interpretatie die hij dus ontleent aan en aan de lectuur van zaden, die hij dus gaat uitwerken. Hij opteert dus voor een broederschap waar men de afkomst erkent, namelijk het feit dat men gemeenschappelijke band heeft met de vader. En dan zal men dus zien dat de fouten die in de anderen aangewezen worden, niet projecties zijn op de anderen, maar dat ze ook voor een deel in jezelf zitten en door omstandigheden misschien niet die onttooi gekregen hebben. Dus dat is in feite een soort broederschap die hij dus zoekt en die hij dus, zoals ik zei, enigszins kan vinden bij de Dominikanen, waar ze zeggen van, dit is een rare, dit is een vreemde voor ons, maar toch zullen we maken dat hij er het beste van maakt, van de periode dat hij hier is, die moet hij volledig kunnen benutten. En daar zal hij dus ook ja, dankbaar voor blijven, dat hij dat dus heeft kunnen beleven. Nogmaals, in een periode, de oorlog, dat het een misschien, ja, politieke of een dan meer politieke analyse zou vereisen, want waarom gaat hij juist binnen voor de oorlog en treedt hij uit juist na de oorlog. Daar zou de vraag kunnen bij zijn en daar ja. Zou ik ook niet weten wat ik daarom met moet op antwoorden. Het is dus in elk geval zo dat dus als hij uitreedt, dat hij in een soort stroomversnelling terechtkomt. Want die loopt uit op een huwelijk. Hij trouwt met, een, met Denise morin saint clair Haar man die is dus omgekomen in de oorlog, waarschijnlijk in kampen. Dat is onduidelijk, maar in elk geval is hij dus een heel. Uh, gruwelijk slachtoffer van het oorlogsgeweld dat het geweest is en hij trouwt met haar en dat heeft een heel sterke invloed op hem gehad hoe juist dat weet ik niet of dat is, dat is heel vaag maar dat gaat dus heel sterk in zijn leven mee bepalen dat hij een soort nieuwe dimensie in zijn leven heeft geopend en dus Denise Morin saint claire zal dan ook iedere keer model staan voor Robert, dus zij dus die in feite ook als model gebruikt wordt voor de tekenaar later om die beelden te tekenen. Hij komt dus in de stroomversnelling terecht en uh, in uh, rond 50, um, 50, 55, zo, dus in die periode, komt hij een inbreuk in zijn leven. Het is echt zo van wat ik tot nu toe gedaan heb, is nodig geweest om te zijn wie ik ben, maar uiteindelijk is dat allemaal voorbereid. Dat kan in feite niet verdwijnen. Daar hoeven we dus verder weinig rekening mee te houden. Het is een soort afzweren. Sterk gezegd van wat er gebeurd is. Hij uh, rekent daar ook zijn eerste roman onder, La Vocation Suspendue. De dus huid het dus over de opgeschorte of de onderbroken, uh, de gestaakte roeping. Dus dat hij dus uitgetreden is hè? en dat vertelt een soort um, autobiografie van het feit dat hij, dus van iemand die in het klooster gaat, die daar in een heel verwarde situatie komt met allerlei tendensen, strijden en, uh, en rivaliteiten. En. De seminarist, uh, Jérôme in dat geval, maar die zou eventueel kunnen projecteren op zijn eigen leven, op, uh, op Klosowski zelf. Dus die, die weet niet waar hij aan toe is en die wordt van het een naar het ander geslingerd. Die komt met atheïsten binnen de kerken in contact en met uh, heel devotionele mensen. En hij schrijft een heel ingewikkelde... Auto, een roman moet ik zeggen het is geen autobiografie, want het is in feite niet na te, haal, na te gaan wie wie is het is heel, heel vaag daarbij is nog een keer extra moeilijk gecomponeerd, moet je denken aan de naam van de roos later, het gaat namelijk over een, een manuscript dat gevonden wordt en dat dus besproken wordt ingeleid, met zijn van er is een boek een merkwaardig boekje verschenen over bekeringen en hoe dus dat uh, katholieke romanen uh, invloed zouden kunnen hebben op katholieken die hebben ze niet nodig, zegt hij, maar degene die die dus tegen zijn, tegen katholicisme, die zullen ze niet lezen. Dus de, van die problematiek gaat hij uit. En de auteur die bespreekt dat werkje dat hij gevonden heeft. Dus het boek dat gevonden is, in de naam van Droos krijg je dat wel te lezen, maar daar krijg je niet te lezen. Je krijgt alleen een commentaar, die dus nog, ja, soms heel waanzinnige... Aannemen omdat we niet weten van is nu de interpretator die dus uh, een loopje neemt met wat er is, is die wel objectief, vertelt die ons wel wat er staat of zit die zelf zijn eigen uh, stokpaardjes te bereiden en ja, respecteert hij niet het gevonden manuscript, dus dat is in feite zijn eerste roman die dus heel uh, ingewikkeld in elkaar zit en later zegt hij dan ook zo van ja het was, uh, ja, het was nodig dat het gebeurd is, maar het is geen echt voldragen werk dus die valt dus ook voor de breuk in zijn leven. En we zijn dus in rond de jaren 50, dat, 54, dat hij 54 die, die breuk situeert. Paradise is, is exactly like Where you are right now Only much, much is dying, can you? And they seem to have Those abstract tips He was going And Craig said I think he's in some kind of pain I think it's a pain to and, and I said Pain to Then I'm Je zou uh, de breuk bij Klosowski kunnen zien aankomen in zijn leven door te wijzen op het feit dat hij dus in de periode daarvoor, dus einde van de 40er jaren, begin 50 jaren, een aantal artikelen schrijft over de personen, de schrijvers, de intellectuelen die hij gefrequenteerd heeft in zijn, in zijn, in zijn jeugd, ja, want hij loopt zelf al tegen de 50 aan, zou men kunnen zeggen. Dus over die mensen, Er zijn bijvoorbeeld een artikel over Ziede in 1946, in 1948 komt er één over Zoeven. en in 50 krijg je een belangrijk artikel over Bataille, en één over Ziede. Dus die artikelen, die hebben dus ja, een zekere draagkracht gekregen, die van Rilke en die van Zoudeve zijn een beetje in de vergetelijkheid geraakt. Dat is in feite een soort balans, zou je kunnen zeggen, die hij op maakt voor de, en ook zijn eerste roman die hij geschreven heeft voordat hij dus de stap kan nemen om te zeggen van het is, het is wel iets geweest, het is genoeg geweest, we gaan nu aan het echte leven, aan het volwassen leven beginnen zou je kunnen zeggen, gehuwd uh, en alles wat erbij hoort, uh, ook uh, met een zoon. Dat is dus in feite een eerste afronding die je zou kunnen maken van, uh, van Klosowski. Het gevolg is ook dat hij dus uh, uiteindelijk niet tevreden is met zijn Sade interpretatie. Zijn Sade interpretatie waar er ook al veel kritiek op geweest was want Sade was toch uh, in Frankrijk zeker uh, de libertijnse geest uh, die uh, Apollinaire dus naar voren geschoven had, die de surrealisten naar voren schoven. En nu werd hij plots dus in een uh, katholiek vaarwater gebracht. En dat was dus tot groot ongenoegen van uh, veel libertijnen en intellectuelen in Frankrijk. Dus uh, daar zelf had hij dus ook wel problemen of vragen rond achter Eraf. En heeft hij dus na de breuk, dus na, uh, na 50 en uh, 67, heeft hij dus uh, het boek her laten verschijnen. Met een aantal artikelen die verdwenen waren. Een aantal die bijgesteld waren. En een heel groot uh, voorwoord. Namelijk uh, Sade Filosofskylerat. Dat ook in... Uh, verschenen is, dus uh, tijdstift van uh, solairs intussen. Dus daar uh, gaat hij dus heel nieuwe accenten leggen in zijn saadenticultatie, namelijk dat de perversiteit van zaden niet zomaar kan aangewend worden in een of ander systeem, dat loyaal is ten aanzien van de kerk, of dat uh, nogal geneid is naar institutionalisering. Hij gaat heel sterk accent leggen op de onherleidbaarheid van de perverse ervaring bij de zaden. En dat is in feite de nieuwe dimensie, die dus ook veel grond rondgaand wordt in Frankrijk, die er zal in liggen en die een soort Schaduw werpt ook, ook alle andere artikelen die in het boek dus toch nog uh, zijn mogen blijven opgenomen worden. Dus in die zin krijg je dus een soort nieuw boek helemaal, omdat, dus, omdat het als voorwoord, heel lang voorwoord, dus in, in een derde van het boek opgenomen is. Krijgt men dus dat men een heel ander bril opgezet wordt om ook de komende artikelen, de oude artikelen dan te lezen of te herlezen. In de jaren dertig was Klozowski, en niet alleen Klosowski maar dus de kringen rond Bataille waren al heel sterk bezig geweest met, uh, met Nietzsche en Asifel. Want zij waren dus uh, ja, boos, verontrust over het feit dat Nietzsche zo in het uh, nazistische kamp als nazistisch ideoloog, naar voren geschoven werd, ja, dankzij... Ja, dat is slecht woord, maar dus door het feit dat dus, uh, Elisabeth Nietzsche de zus uh, contacten had met Hitler. En, uh, dus daar wilden ze zeker tegen gaan. Ze wilden dus Nietzsche tonen als een linkse, linkse denker, linkse intellectueel. En dus daar heeft hij dus ook aan geparticipeerd. En van daaruit heeft hij dus de, uh, zijn systeem doorgedacht. Ook hier intenser gemaakt door, uh, door de ervaring van het vertalen van Nietzsche dat hij gedaan heeft. Krijgt men dus dat hij dus in 1969 uh, zijn uh, groot Nietzscheboek zal laten verschijnen, namelijk Nietzsche in de Cercle Vicieux. Dus dan zijn groot werk, dat dus later nog een keer verschijnt met de, een lezing aangevuld en een paar uh, ja, bijstellingen. Maar dus in feite is, is het wel het oeuvre wordt gewoon intact gehouden. Dus het wordt geen nieuwe dimensie aan toegevoegd als bij Sade. Dus, dus als is. En in 1960, dus in die lezing, krijgt men een uh, sterk accent op intensiteiten. Dus je kunt er iets terugvinden van Sade, namelijk die ongeleidbare perversiteit, die ongeleidbare ervaring van perversiteit, krijg je hier ook de intensiteit die van buitenaf de mens betrekt. Je kunt er ook iets in terugvinden van demonologie, dus van demonen die mensen betrekken en die van buitenaf komen. Dus dat gaat in tegen de psychoanalyse, waar dat dus alles in feite van binnen jezelf fout uh, of moeilijk gestructureerd zit en dat zou moeten gecorrigeerd worden. Hier gaat het dus wel degelijk om krachten die mensen van buiten af betrekken en de subjectiviteit in de war brengen, die de subjectiviteit dus uh, ver, ver, verstoren, uh, moeilijk, vinden, moeilijk doen functioneren. En hier wordt dus ook de waarde erkend van die intensiteit, want dus het zijn wezenlijke bestanddelen die horen tot het leven van de mens. Uiteindelijk is de structurering, het ik, de subjectiviteit maar een heel uh, Alledaagse structurering, die er komt doordat men dus in de taal voor zijn hele leven, voor wie men is, van kind tot aan de dood, zal ik maar zeggen, het woord ik gevonden heeft. Dat men altijd refereert aan éénzelfde woordje. En dat geeft een heel sterke herleiding. Wat daar niet in past, dat wordt dus uh, vergeten of dat wordt dus uh, onderdrukt, dat wordt uh, genegeerd. Dus uh, hier krijgen krijg we dus een heel sterk accent op de intensiteiten die mensen betrekken en die erkend worden. Die een bepaalde ja, realiteit krijgen die men, laat, uh, ja, die men bijna cultiveert zelfs. Maar, dus, en dat is de tragiek van Nietzsche, dat hij die cultiveerde, bijvoorbeeld door Saratustra te schrijven, dat hij ze uitdrijft en ze in een andere figuur, toestel projecteert en ze laat hun ontwikkeling nemen. Dus dat is een manier om met die intensiteiten te leven, om ermee om te gaan en om ze hun ontplooiing en hun waarde voor de eigen persoon te laten. En ook de verontrusting die er komt. Dus dat men zijn eigen subjectiviteit, dus dat uh, schamelwezentje, een stuk in, in onevenwicht brengt. Laat meegenieten van het intense dat dus aan de hand is. Dat is een. Een, ja, een, een werkbare manier. Maar dus niet is dus die werkbaarheid te buiten gegaan, want hij is dus in feite alle naam van de geschiedenis uh, ja, liet staan voor zichzelf. En daar werd hij dus waanzinnig, dus volgens uh, Klozovsky, waarom dat um, niet zo waanzinnig geworden is. Dat hij op zekere moment verzaakt heeft om die nog buiten zichzelf te projecteren, om die ergens onder te brengen in een woons, in een boek, in een object, een tekening die men gemaakt had om die intensiteiten onder te brengen en ze daar minstens het subject enige rust te laten, omdat ze dus daar even hun intrek namen. En eventueel dus zouden terugkeren. Dat was het risico dat men altijd neemt. Dat is dus een van de belangrijke analyses die Klosowski gemaakt heeft naar aanleiding van Nietzsche en het werk van, uh, van Nietzsche. Dat is dus uh, één aspect. Het tweede aspect, dat heb ik al even ja, te lopen genoemd, is de taal. Namelijk dat wij dus leven ja, ondergedompeld zijn in de dagelijkse taal. We hebben dus voor alles wat gebeurt een bepaald woord en wij geleiden al onze ervaring naar dat bepaald woord. Dus een een simplistisch voorbeeld is dat wij, als wij ons uh, tranerig voelen en uh, weet ik wat, niet goed, dat we zeggen we zijn verdrietig. En daardoor wordt mijn verdrietig zijn van vandaag, zal ik maar zeggen, als het al zo zijn, uh, wordt een beetje hetzelfde als mijn verdriet van gisteren van vorig jaar en dat ook van morgen. En uh, het wordt eenzelfde spoortje geleid en geleid tot uh, eenzelfde iets. Daardoor krijg ik er ook vat op en kan ik het beheersen. Of tracht ik tenminste te beheersen. Dus uh, Klausowski wil nu juist dat die intensiteiten dus niet geleid worden, maar dat ze hun volle expansie zouden kunnen krijgen. Maar anderzijds is hij ook niet bereid om de volle prijzen voor te betalen, dus over de kop te gaan, krankzinnig te worden. En hij zit op die grens aan die vruchtbare boorden, zou je kunnen zeggen, van de waanzin. Daar wil hij op functioneren en daar zit hij ook dus niet op functioneren. En hij tracht dus dat terreintje, dus die marge, die, die boorden, die tracht hij te ontginnen, tracht hij dus um, te cultiveren, tracht hij dus ook te verwoorden. En daar gaat hij op zoek naar of er dus geen teken of tekensysteem is dat wel zou kunnen die intensiteiten die... Die betrokkenheid zou kunnen verwoorden, zou kunnen uh, communiceren. Dus men zou dus in feite voor ieder verdriet dat men heeft om het voor weer terug op te nemen, iedere keer een ander woord kunnen vinden, maar dan zou het helemaal ten koste gaan van de communiceerbaarheid. Dus dan zou men een ander woord gevonden hebben en zou de andere niet meer begrijpen waarover het gaat. Alleen door het verdriet te noemen is, de, is voor de ander duidelijk van ja, ik ken dat ook wel een beetje en uh, ik kan jou troosten. Nee, als men dus iedere keer een ander woord gaat vinden, dan gaat de communiceerbaarheid verloren. En dus Klosowski tracht daartussen te kijken van, tussen die twee uitersten van zich in de dagelijkse taal, dus gewoon het al, onder het algemene, de noemer van het algemene te schakelen. En in dat iedere keer een nieuw woord vinden, daartussen tracht hij dus een soort uh, vergelijk te vinden of er daar iets bestaat, iets tussen. En dan komt hij uit op de theorie van het enig teken. Waarbij dat dus er een teken zou bestaan voor ieder van ons, dat dus alles kan benoemen. in één woord dat dus alles benoemd is. Zowel het verleden, het heden als de toekomst. Al die intensiteiten vormen één bepaald knooppunt op het zeker moment. In feite zou je kunnen vergelijken met uh, Foucault die op zichzelf moment spreekt van een geheimenis in de taal. Het behoort tot de taal, het is een geheimenis en het geeft de doorzicht op uh, een, een andere taal die ook zou bestaan. Ja, het is heel moeilijk om uit te leggen. Ik, ik tracht het voor mezelf duidelijk te krijgen door te spreken over twee uh, cirkels die elkaar inwendig raken. En dus wij leven op de kleine cirkel, op de alledaagse cirkel, de taal. En dus die raakt in één punt een andere cirkel. En dus die... Dat punt moet gefixeerd worden, maar als men dus gewoon op de andere cirkel zou overstappen, dan wordt men waanzinnig, wordt men oncommuniceerbaar. Dus dat punt wordt gefixeerd, maar als men dus op dat punt gekomen, even kijkt, ziet men plots het, het, de andere cirkel helemaal, het volledige veld, en dan ziet men dus in feite dat er veel meer aan de hand is dan het, het dagelijkse, alledaagse leventje, waarin dat wij dus gevangen zitten en waarin dat we dus ja, toch een zeker comfort ervaren, ook waarin we dus ons dus laten toeverleiden om middelmatig te zijn. Dus op dat, dat punt gaat het. Je zou kunnen zeggen voor Klosowski dat uh, Robert zo een naam is, voor niets je zou ik kunnen zeggen dat uh, Zarathustra zo dat punt, dat raakpunt was. En, uh, je zou kunnen zeggen, zoals ik dus begonnen ben, dat Klosowski zo'n naam is die dus in feite ook een doorkijk heeft op een heel andere wereld waar de intensiteiten in hun rijkdom floreren en waar men dus op die boorden gaat lopen om er toch mee van... Om te profiteren van te genieten om het in jouw leven dus aan bod te laten komen, zonder er helemaal over de kop te gaan, zonder zijn eigen subjectiviteit helemaal in de war te sturen en, zoals de tragiek van Nietzsche, in de volledige waanzin uh, te geraken. Ja. zal opvallen dat het enig teken dus een woord is. Dat het altijd een woord blijft en dat het dus tot het verbale blijft behoren. Dus dat kan vragen oproepen. Uh, hier moeten we, het is een heel specifiek woord, het is een eigen naam. En Kosowski zegt dat het liefst een eigen naam is die uh, fictief is. Dus in die zin is Robert een enig teken zou men kunnen zeggen dan dat Klosowski een enig teken is. Want als een, een eigen naam is van een bestaand iemand, dan geeft men de kans dat men dus toch te veel verbonden raakt aan de levensgeschiedenis van de persoon voor wie, wie zijn naam dus ertoe leent. Dus dat is een probleem, maar het dus is thuis misschien ook enigszins uh, aan het ontkomen. Dus natuurlijk te zien wie die persoon was. Dus Klosowski is misschien. Zo, ja, zo veelomvattend. Die heeft misschien zoveel gedaan of zoveel meegemaakt, in zoveel situaties gezeten, dat die dus toch uh, makkelijker aanleiding geeft dan, uh, dan een andere naam. Dus, uh, dus die. Het feit dat het een woord is, moet misschien gezien worden in een Frans uh, context waar dus, uh, de taal heel belangrijk is. Bij Lacan, je kunt misschien zeggen dat Lacan de oorsprong daarvan is. Lacan is ook misschien een exponent ervan, dus dat zit complex in Lacan. Maar Lacan heeft dat dus vrij goed verwoord door te zeggen dat het subject geconstitueerd wordt door de taal. Dus als het, uh, het subject zijn, het ik zijn, waar dus hier een breuk mee gemaakt wordt, dat men dus dat tracht buiten te gaan, dat tracht uh, te te vernietigen voor een deel. Dus uh, die problematiek die leeft heel sterk in Frankrijk van het subject zijn en het verbonden zijn van het subject en taal, dus het intens verweven zijn. In die zin zoekt men dus ook een een concept of uh, iets binnen die taal, namelijk dat er iets dat talig moet zijn, dat is van binnenuit de zaak aanvreedt, verstoort uh, in onevenwicht brengt, vervrinkt en toch uh, erbij blijft. Dus weer die twee dimensies van, op de boorden van, wat ik de waanzin noemde... Dat men dus met één been nog binnen staat en het andere been dus uh, boven de, de ravijn hangt, zal ik maar zeggen. Boven die, die waanzin. Vandaar dat het dus een, een woord is, dat het uh, verbaal is nog. En dat het van daaruit, Volskolovski, ook het beste functioneert. Dat het dus voor hem een woord moet zijn, dat voor hem Robert is. Misschien om het nog iets, uh, iets duidelijker te maken, kan ik uh, spreken over een, een roman waar ik hetzelfde fenomeen in zie, dus, ter illustratie. Uh, ik denk dan aan Michel Tournier, die de een Koning geschreven heeft. Dat is een verhaal over een uh, haragist in Parijs en die komt door allerlei rare omstandigheden. Dus in feite begint door links te beginnen te schrijven met zijn linkshand omdat zijn rechtshand uh, even dus, uh, <laughs> spuiten dus heeft een slag opgekregen, dus wat verlamd, ontwricht, hij begint daar links te schrijven en hij ontdekt een heel nieuwe wereld in, in zijn leven. En zo komt hij van de een in het andere, wordt hij dus in feite door het lot meegesleept, iets waar dat hij dus anders nooit op het spoor zou gekomen zijn. Daar wordt dus een soort breuk in zijn leven gemaakt, of een soort barst, waardoor dat dus de intensiteiten binnen en buiten kunnen gaan. En hij laat zich daar vrij makkelijk in, in meeslepen, hij geeft daar makkelijk aan toe en voelt zich geroepen en voelt zich meegesleept door het lot. En uh, dus dat zou hem misschien wat waanzin leiden. Soms vraagt men zich af van, is die man nu helemaal krankzinnig geworden? Of uh, heeft hij de zaak nog onder controle? Weet hij nog wat er aan de hand is? En, je krijgt de sleutel volgens mij op het moment dat hij dus uh, in gevangenschap toch de vrijheid krijgt om uh, te gaan wandelen af en toe en loopt dan in een bos, een berkenbos. En plots komt hij op een open plek. Je ziet daar een blokhut staan. Dus hij zit in Duitsland. En plots zegt hij Canada. Dat overvalt hem. Het woord uh, heeft het zelf niet bedacht. Het, het wordt hem in zijn mond geworpen, het wordt hem in zijn mond gelegd en hij spreekt het uit. En hij realiseert zich dat daar in feite de sleutel ligt om Hans zijn leven te, te bekijken. Het verleden, de situatie van nu en ook wat hij allemaal zal, uh, zal meemaken. En dat geeft hem ook een zeker vertrouwen, een zeker vast, dat hij zich kan overgeven aan zijn lot. En dat zijn lot in feite hem draagt een... Aantal dimensies in zijn leven laat uh, benutten, laat beleven, die hij anders zou uitgesloten hebben als gewone garagist in zijn uh, garage daar in Parijs. Dus hij voelt zich gedreven of gedragen door zijn lot en die gaat zijn subjectiviteit ver te buiten. Je zou ook kunnen spreken over noodlot, maar dan wordt het misschien te negatief geconnoteerd. Dus uh, het is niet alleen noodlot, het is een stuk tragieker in, maar het is ook een stuk ontzettende, ja, intens plezier, ontzettend, ja geesteren uh, zich gedragen voelen, uh, echt voelen leven. De Nietzsche interpretatie van uh, Klosowski heeft dus ja, relatief veel invloed gehad op uh, de, de ontwikkeling van de Nietzsche perceptie in, in Frankrijk. Dus veel mensen uh, zonder naar verwijzen, zonder op steun, zonder op verder werken. En dan denk ik aan Foucault, ik heb die al even vermeld in verband met dus dat, uh, die, die geheimenis in de taal. Dus, uh, Foucault is dat dus uitgewerkt aan de hand van een aantal literaire teksten die, die hij dan bespreekt en waar hij dus ook dat punt uh, tracht in aan te duiden. Hij spreekt dus niet over enig teken of zie je uniek zoals uh, Klosowski, maar het is in feite is dus zeer uh, verwant eraan. Dus nog nauwer, omdat hij dus zelf heel direct over um, niet gepubliceerd is, is Deleuze en Klosovski heeft volgens mij dus vaak met elkaar erover gepraat over die interpretaties en dus die hebben een zeker verwantschap en die erkennen elkaar ook als, uh, als ja, heel goede stimulansen om nietje. Zo, ja, zo, zo moet ik zeggen stimulerend mogelijk te leven zo zijn intensiteit zo totaal mogelijk tot uh, zijn recht te laten komen en Lyotard dus die ja die heeft een eigen draai aan dus die die bijvoorbeeld met zijn economie libidinelle krijgt dus heel duidelijk dat dus die invloed van Klosowski aanwezig is dat hij dus ook regelmatig of af en toe naar Klosowski verwijst en dat hij dus tracht zelf een soort uh, filosofisch discours uh, teweeg te brengen, op hang te zetten en praktijk te brengen om uh, dus die intensiteiten te laten meespelen. Zodat het dus, ja, vaak uh, in moeilijkheid komt dat het nog een filosofisch werk is of dat het dus uh, een ja, literatuur is of uh, weet ik wat ontspoorde filosofie. Ja, na de breuken in het leven van Klosowski, dus uh, begin van de 50e jaren, dus 50e jaren en 60e jaren, in die periode krijg je dus... Uh Onder andere Klosowski als filosoof. Maar een heel merkwaardig filosoof, omdat hij dus niet uh, die academische filosoof is die in de institu instituties, universiteiten of uh, hoogscholen functioneert. Dus is in feite iemand die daarbuiten zijn eigenzinnige ideeën tracht zo ver mogelijk uh, door te voeren, uh, door te denken en die zo ver mogelijk tracht uit te bouwen. Dus je krijgt een, een heel doorleefde filosofie en dat moet ook als gevolg hebben, of dat moet het, het feitelijk is zo, dat is dus die filosofie zijn literaire praktijk, wat ik al even over sprak, zijn romans die je schrijft uh, beïnvloedt. Soms zijn bijna filosofische traktaten of. Parallele situaties die men tegenkomt, dat men dus niet juist weet in welk discours dat men dus uh, bezig is als men die romans leest. Of omgekeerd ook, als men die filosofische werken uh, leest, is men bijna in literaire uh, verhalen. Dus die, uh, die grenzen worden heel vaag. Het is dus een heel doorleefde filosofie die dus... Uh, ja, onze dagelijkse filosofie te buiten gaat. Het is een heel uh, doordachte romanpraktijk. Die verhalen, zoals we ze vaak kennen, uh, ook te buiten gaat. Dus die grenzen worden heel vloei. En een, een derde aspect dat erbij komt, zijn ook de tekeningen. Die tekeningen zijn ook als het ware doortrokken door diezelfde sfeer, diezelfde geest, die dus hangt in zijn filosofische en zijn, um, zijn literaire werken. Dus dat, dat is in feite één, één mengelmoes. In de positieve zin van het woord dan, dus heel, heel positief, die, die dus bezig is. Dus, ja, je hebt dus geen institutionele verankering, zoals je dus, of geen institutionele opdeling, zoals je die, die ja, heel vaak tegenkomt in, in ons bestaan. Hoe dat je zoiets moet noemen, ja, misschien, maar ik weet niet wat een heel adequaat uitdrukking is, is een aristocratische houding misschien een intellectuele aristocratische houding waarin men dus als uh, intellectueel in het leven staat en van daaruit dus objectiveert uh, naar buiten brengt wat er dus aan de hand is met de middelen die men uh, ontwikkeld heeft die men voorhanden heeft en dat men dus niet in de eerste plaats uh, denkt aan het vakje waar men moet uh, inpassen en dat hij dus ook ja daar ook geen last van heeft omdat hij dus niet in die instituties dus functioneert is dat een bewuste keuze bij Klausowski of is dat eerder een, een toeval? Ik, ik zou het niet weten, dus uh, ja, zijn wegen zijn zo, zijn zo gelopen en uh, ja. Ja, Tom ontdengt me misschien nog wat erover aardig gepraat, gepraat, dat hij dus ontzettend kapitaal achter de hand had. Ja, dat, is, dat is niet waar, voor ja, zover ik er iets van weet. Het is ook zo dat hij dus met die manier van leven ook ontzettend veel armoede gekend heeft. Dat hij dus vaak uh, niet zo best aan, uh, aan zijn brood of aan het beleg erop kwam. Dus dat is... Uh zijn situatie. Dat heeft misschien ook gevolg voor de perceptie dat men dus zo'n een beetje een rare intellectueel moet zijn om dat te ontvangen en dat in Nederland misschien, als ik dat mag zeggen, weinig van die rare intellectuele rondloopt die daar open voor zijn. Of dat dus ook de, de structuur in Nederland, zowel toch alles uh, nogal netjes geordend is, in vakjes uh, opgedeeld, dat, uh, dat, dat dat in feite niet het uh, klimaat is om een persoon als Klosowski uh, te ontvangen om daar veel mee te doen, dat hij dus niet duidelijk in één vakje van filosoof past of uh, of uh, ja of tekenaar, dus dat is dat dus, uh, toch uh, te. Het is de erg verweven is. En ik zei er net al even over de perceptie van zijn Nietzsche-analyse door Foucault en door Deleuze en Lyotard. En zeker zin zou men dus ook dat als een stap achteruit kunnen vinden, omdat dat toch een zekere recuperatie is. Het is een institutionalisering, waarbij dat dus weer in de universiteiten en de hogescholen, dus Klosowski bruikbaar gemaakt wordt. En ja, dat is misschien, dat is misschien spijtig. Thank <laughs> you.